President Trump dreigt met militair ingrijpen in Colombia. Hij haalt hard uit naar president Petro, die cocaïne zou verkopen aan Amerika. En dat zal hij niet lang meer doen, zegt Trump tegen journalisten. Colombia stuurde extra militairen naar de grens... nadat Amerika in Venezuela president Maduro had opgepakt. De enige tegenkandidaat van president Maduro bij de vorige verkiezingen ziet zichzelf nu af de rechtmatige leider van Venezuela. Oppositieleider González laat dat weten in een videoboodschap. Nu president Maduro is opgepakt, eist hij dat alle politieke gevangenen worden vrijgelaten. González vluchtte vorig jaar naar Spanje. Volgens velen was hij wel de winnaar bij de verkiezingen. En in het centrum van Rotterdam is een man gewond geraakt bij een steekpartij. Dat gebeurde vannacht in een huis. Er was een vrouw bij, die is opgepakt. Het slachtoffer is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Wat er nou precies is gebeurd, zoekt de politie uit. Vooral in het noorden en noordoosten sneeuw en het vriest overal. Later in de ochtend op meer plekken sneeuw... en in de middag is er zon, wolken en zijn er ook winterse buien. De temperatuur blijft rond het vriespunt. En dat was het nieuws op 538. Yes, dankjewel. 538 verkeer al voor je de flitsmeister. 1 over 4 is het. Het is behoorlijk op de weg, dus pas op als je nog de weg op gaat. En één flitser op de A27 utrecht Gorkan bij Houten. Opgepast daarbij 67,6. Fijne reis. 538. De vrienden van Amstel Live. Deze week win je bij Radio 538 toegang voor jou en drie vrienden. Kilian van Luij. Hey, en dankzij jouw oliedomme actie gewoon geld terug via 538. Hoe is dit? Je hoort het naar Calvin Harris. Radio 538. I'll wrap it up this day She told you gotta listen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 Can you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 met Alex Warren, je Eternity. En heb jij van die superdomme dingen gedaan in je leven wat je echt ontzettend veel geld heeft gekost? Ik, ik, ja, ik kwam laatst met een vriend in gesprek en die zei tegen mij... ja, weet je, ik ben echt ontzettend dom geweest. Ik heb namelijk uh, van mijn telefoonprovider een uh, betalingsverzoek gekregen. Alleen dat betalingsverzoek heb ik per ongeluk in de papiersnipperaar uh, gegooid. En dat was, zeg maar, de laatste aanmaling die ik had. Hij, die gozer is altijd heel lui in het betalen van dat soort dingen. Dus dat is ook zijn eigen fout geweest. Maar daardoor heeft hij dus in de papierschredder gegooid. Heef, is hij een keer niet thuis geweest toen een keer een deurwaarde letterlijk voor zijn deur stond. Heeft hij uiteindelijk een boete moeten betalen van... 500 euro extra. Vanaf maandag 19 januari. Hier met je rekening. Ja, en laat wil eerlijk zijn, zoiets kan mij ook overkomen. Ik zie sommige nota's ook echt over het hoofd. En dan ben ik altijd diegene op en zeg ik... ja, sorry, ik heb het echt niet gezien, weet je wel. Maar heb je ook zulke domme dingen gehaald? Heb je bijvoorbeeld een, een bepaalde reis gemaakt... die helemaal in het water is gelopen? Heb jij een dure miskoop gedaan? Heb je een hobby die te prijzig is? Het kan niet zo gek genoeg... Je mag je bonnetje goed bewaren en je mag het uploaden via 538.nl. Doe dat eventjes met het hele verhaal en dat soort dingen. Want vanaf maandag 19 januari gaan we hier op 538 twee weken lang elke dag jouw rekening betalen. Zodra je naam voorbij hoort komen moet je bellen met de studio 0909 En bel je dan binnen een kwartier dan betaalt 538 jouw rekening. Dus kom maar door met je bonnetjes. 538.nl. Dit is JCT. bring back the beat and then everyone seen Je vindt het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 538, je hoorde Overdrive. 538. Ik jullie al vanuit hier. Van harte welkom in de 538 op deze vroege maandagochtend. Het is weer de start van een nieuwe week. Dat betekent nieuwe ronde, nieuwe kansen. En natuurlijk zo meteen vanaf 6 uur weer een nieuwe editie van de 538-ochtendshow. Waar het een tijdje geleden ging over zwetende collega's. Is het is vervelend als je echt overmatig weet. Ik weet een ja, collega, ik zal verder geen namen noemen, maar die hier ook bij, bij dit bedrijf werkt bij de radio. Maar die heeft op een gegeven moment echt een soort operatie ondergaan. En daar hebben ze, ze zweetklieren, daar hebben ze, daar hebben ze iets ja. mee uitgesproken. Ja, ja, ja, ja. Dat, dat was echt niet. Je uh, oh. moest geloof ik drie keer op een dag een schoon shirt aantrekken. Dat was ja. echt super heftig. Maar je bent er goed mee opgegaan, Florentine. <lacht> Zometeen vanaf zes uur dan zijn ze eindelijk weer bij je terug. Tim Rick Niels en Florentine. In een nieuwe editie van de 50 top 50. After the app party.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 538, je hoorde baby one more time. 538, presenteert. Kilians kansloze kennisquiz. Mag je van harte welkom heten bij een, een nieuwe editie van Kilians kansloze kennisquiz. Als je me wat langer kent dan vandaag, weet je dat ik een groot fan ben van die kansloze kennisfeitjes. Dat zijn zeg maar van die feitjes waar je helemaal niks mee hebt, maar toch leuk is om te weten, weet je wel. Ik gooi er altijd mee dood in mijn show en toen dacht ik... ja, weet je, het is ook wel een keer leuk voor jou om er daadwerkelijk wat aan te hebben. Namelijk het vijfde dag slaapmasker. Ik heb zometeen drie stellingen voor je. Eén daarvan is waar, die andere twee zijn echt klinklare onzin. Aan jou de vraag of je kunt achterhalen welke van de drie stellingen waar is. Heb je het antwoord goed, dan ga je naar huis met het 538 slaapmasker. En opgeven, dat kun je nu doen. Heel simpel, het woordje kennisquiz appen via de app van 538. Dus ga naar de app van 538, rechtsbovenin op het WhatsApp-icoontje. En dan kennisquiz door appen. En wie weet, pak jij zo prijzen. Mijn 538, je hoorde more. Ik van je hier waar we zo meteen weer een nieuwe ronde gaan spelen van Kilians kansloze kennisquiz. Ik heb zo meteen drie stellingen voor je. Eén daarvan is maar waar. Aan jou de vraag of je kunt achterhalen welke waar is, heb je het antwoord goed? Dan kun je het 538 slaapmasker winnen. En als je mee wil spelen, moet je heel simpel even de app van 538 openen en dan eventjes het woordje kennisquiz door appen. 538. Ik ben al over de F15 achter het bordje Cadence Quiz. Kun je zo meteen meespelen? Dit is Raven en Nee. Me go, he loves me, now. he loves me, he holds me tight, then lets me go. Soon as you En Fireball DML bij 538, je hoorde Buddy. 538 presenteert... Kilian's kansloze kennisquiz. Ja, vanavond je welkom bij een nieuwe editie van Kilian's kansloze kennisquiz. Als je me wat langer bent, kent dan vandaag... weet je dat ik een groot fan ben van die kansloze kennisfeitjes. Van die feitjes waar je echt helemaal niks in hebt, maar toch leuk is om te weten. Um, en daarmee kun je dat 538 slaapers kan pakken. Dat ga ik vanavond spelen, of spelen met Peter. Peter, goedemorgen. Goedemorgen. Jij gaat voor de Always werknemer. Ja, jij ook jongen. Ik wil net zeggen, jij gaat voor, uh, voor de Albert beste werknemer van de maand, hè? Ja, ik wel, zeker weten. Jij dacht, ik ga 2026 goed beginnen. Ik ga nu alvast naar de zaak toe om het nieuwjaarsontbijt klaar te zetten. Dat klopt, helemaal goed. En wat goed zeg maar... Start van het nieuwjaar. maar hoe laat beginnen jullie normaal gesproken? En normaal beginnen wij om 8 uur. En vandaag komt iedereen om half 8, maar ik ben zelf altijd wel om 7 uur op de zaak. Maar dan dacht je, want, je zit nu al in de auto, dus ik denk jij rond een uur of vier bent opgestaan. Ik weet niet wat voor monsterontbijt jij klaar gaat zetten, Peter, maar dat gaat een goed ontbijt worden, denk ik. Dat gaat een heel goed ontbijt worden. Er mag niks aan ontbreken om mijn collega's een mooi nieuwjaar te laten starten. Dus uh, warme broodjes, scrambled eggs, gebakken eieren, spek, alles op en aan. Wauw, wow, wow. en voor hoeveel man gaat het, uh, gaat het komen? Uh, als het goed is komen er vandaag 20 op de zaak vanochtend. Nou, lekker bezig, Peter. Ja, wat mij betreft heb jij die awarta gewonnen... voor beste werknemer van de maand. Nou, oh, dankjewel. Hé, hey Peter, jij dacht ondertussen... ja, weet je, ik wil even goede, goede dingen doen voor de mensen... maar ik wil ook ondertussen even het jaar Slaapmasker pakken. Ik heb hier zo ja. meteen drie stellingen voor je. Drie van die kennisstellingen. Eén daarvan is maar waar. De andere twee zijn echt klinkklare onzin. Aan jou de vraag of je kunt achterhalen welke waar is. Nou, ik ga mijn best doen. Ben je er klaar voor, want daar ga je. Stelling 1... Een... Niet alleen in de winter zoals nu, maar ook in de zomer... rijden er regelmatig zoutstrooiers rond. Stelling 2 is, pizzadozen zijn vierkant omdat de eerste pizza een vierkant was. En stelling 3 drie is, Dries Roelfink is tijdens de jaarwisseling opgepakt... omdat hij met gele zwembroek door Amsterdam aan het rennen en gillen was. Welke, Peter, denk jij dat waar is? Nou, Dries Roelfink denk ik niet. Ik zal in een warm land hebben gezeten. Dat ja, kan ik me uh, zo voorstellen, ja. Ja, de vierkante pizzadozen heb ik ooit wel eens iets van gehoord. Maar volgens mij niet omdat de pizza's eerst vierkant waren. Dus ik denk dat ik toch verstelling inga. Ja. Uh, dat niet alleen in de winter met zout gestrooid wordt. Heb je zelf wel een keer zoutstrooien gezien nog in de zomer en dat soort dingen? Of is het echt, wat dat betreft, een wilde gok? Het is een wilde gok, ja. Peter? Ja. Jij gaat het jaar wel lekker starten, want je hebt het hartstikke goed! dank Het wel. Het klopt helemaal! Weet je, in de winter gaan ze natuurlijk de, zomer, de wegen ijsvrij en sneeuwvrij maken. Maar in de zomer gaan ze dan vaak de weg minder glad maken... omdat er heel veel olie op de weg ligt en dat soort dingen. Oh ja, natuurlijk, ja. Ze kunnen ook nog een keer de, de apparatuur kalibreren en testen. En ze doen soms bij fietspaden en bruggen groene algen bestrijden. Dat blijkt ook dan te werken met zout en dat soort dingen. Ah, nou, goed om te weten. Peter, jij wint het vijfde dag slaapmaasker, jongen. Super! Nou, kan ik in ieder geval lekker bij slapen. Zo is het ook. En ik kan je vertellen, jij gaat 2026 echt goed beginnen. Je bent, pakt prijs op 538. Je gaat een goed ontbijt maken. Dankjewel. Dus het belooft echt een goed jaar te worden voor jou, jongen. Zeker weten, dankjewel. Ik ken jou hetzelfde. Dankjewel, jongen. Eet smakelijk voor zo meteen. Dankjewel. Hoi. She's got a number one, she's spinning me around, kissing is a color, a loving is a wild dog, she's got the look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 Je tijd niet aan haar. Denk jij nou weg dat ze nu nog wakker ligt? Zij is toch al een ander jij bent sowieso geschiedenis. is. Is het ergens niet misschien mijn fout? Wil toch liever dat ze met mij trouwt. Is ze na al die jaren niet toch te Zit vol mijn vraag. Kijk mij nou. Ben constant aan het zoeken naar balans, maar dit gevoel verhaal ik echt volledig uit de hand. Kleed nu alsjeblieft, neem nou dit advies. Snap je het dan niet? Jij bent te naïef. Sta steeds een beetje verliefd? Ik word manisch, depressief. Oh man! your moment but it slips through my hands all I see are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 zes dan hoor je ze weer, hè. Tim, Rick, Niels en Florentien in een nieuwe editie van de Vijfrichter Ochtendshow. Met vandaag jouw kans op tickets, de laatste tickets voor Vrienden van Amstel Live. Zodra je de oproep hoort, moet je bellen met de studio 0909-3000-538. Dit is Direct. I would always wonder about a hundred different ways of how to make it one day and never let my fortune change.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 My bones that begin to age